Vijf uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws in Koop. Bankstellen, koelkasten, drugsafval. Brabantse boswachters willen het in hun bos niet meer zien. Maar ja, het ligt er wel. En het Franse boek De Kleine Prins is een van de meest vertaalde boeken. 75 jaar geleden kwam het voor het eerst uit. Wij staan erbij stil. Een Nederlandse Somaliër heeft in Groot-Brittannië... acht jaar cel gekregen voor terrorisme. Volgens de rechter in Londen had de man plannen om zich in Syrië... als jihadstrijder aan te sluiten bij de islamitische staat. Voor het voorbereiden van terreurdaden in Groot-Brittannië... is hij niet veroordeeld. De man schreef bijvoorbeeld dat hij een aanslag wilde plegen... op koningin Elizabeth en toenmalig premier Cameron... De Nederlandse Somaliër had een vrouw en vijf kinderen in Nederland. In 2013 vertrok hij naar Londen om geld te verdienen. Staatssecretaris Blokhuis gaat met de horeca overleggen... over het sluiten van de rookruimtes. Gisteren werd al duidelijk dat Blokhuis binnen twee jaar af wil... van rookruimtes in de horeca. Ik voer een oorlog tegen het roken, zeg maar. dat is mijn terminologie. Maar wel een zorgvuldige oorlog. Ik wil het ook zorgvuldig doen. Ik wil met de horeca in gesprek om te kijken... hoe we dit met elkaar goed kunnen regelen. Dus ik, ik streef ook naar draagvlak. De staatssecretaris gaat later met andere sectoren en instanties praten... om ook die rookvrij te maken. Dan denkt hij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en de Tweede Kamer zelf. De nieuwe inlichtingenwet gaat zoals gepland op 1 mei in... inclusief de wijzigingen naar aanleidingen van het referendum. Dat zegt minister Gren. In de aangepaste wet staan strengere bepalingen... voor het omgaan met privacygevoelige informatie. Bij gevechten in het grensgebied tussen Israël en Gaza... zijn twee Palestijnen gedood en tientallen mensen gewond geraakt. Het is het tweede protest in een week tijd. Bij de vorige betoging vielen ongeveer twintig doden. SBS stopt toch niet met Utopia. Het tv-programma moest in eerste instantie stoppen... omdat het huurcontract van het terrein bij Laren niet wordt verlengd. Maar nu is er toch een nieuw stuk land gevonden voor het tv-programma. Voormalig regio-president van Catalonië, Poets de Mond... heeft de gevangenis in het Duitse Neumünster verlaten na het betalen van een borgsom van 75.000 euro. Hij moet zich nu één keer per week melden bij de Duitse politie en mag het land niet verlaten. De Spaanse justitie wil Poets de Mond vervolgen voor rebellie en corruptie. De Duitse rechter bepaalde eerder al dat Poets de Mond alleen kan worden uitgeleverd voor corruptie, zegt NOS-redacteur Bo Heimensen in Berlijn. Gisteravond werd al bekend dat de aanklacht Rebellie nu helemaal van tafel is. De advocaat van Poetsjermond zei ook dat ze gaan proberen... om dus die tweede aanklacht, die aanklacht van misbruik van overheidsgeld... vanwege het organiseren van het referendum over de onafhankelijkheid... ook van tafel te krijgen. Want op corruptie, dat misbruik van overheidsgeld... daar staat ook nog een straf op van acht jaar. Bij zijn vertrek uit de gevangenis riep Poets de mond op... tot vrijlating van alle Catalaanse separatisten... die volgens hem als politieke gevangenen worden vastgehouden. De rechtbank in Amsterdam heeft een Chinese man... veroordeeld tot een celstraf van één jaar... voor het smokkelen van vijf hoorns van neushoorns. Die werden in december in zijn bagage ontdekt... toen hij een overstap op Schiphol maakte. De Chinees was onderweg van Zuid-Afrika naar Shanghai. De waarde van de hoorns is ongeveer een half miljoen euro. Max Verstappen heeft niets gehad aan de eerste vrije training... voor de Grand Prix van Bahrein. Verstappen moest zijn Formule-1-bolieden kort na de start zelf terugduwen... naar de pitbox, waarschijnlijk vanwege elektronische problemen. De Formule-1-teams zijn vandaag ook op de hoogte gebracht van het plan... om ze vanaf 2021 een maximaal budget op te leggen. Eigenaar Liberty Media denkt dat de autosport spannender wordt... als geld een minder grote rol speelt... Want kleinere teams maken dan meer kans, zegt verslaggever Louis Dekker. kwart van de Grand Prix is eigenlijk niet te pruimen. Misschien wel in een samenvatting van vijf minuten. Maar niet als je er één uur en drie kwartier naar moet kijken. Dat hebben ze zelf ook door, dat moet anders. Er zijn maar tien teams. Dat is eigenlijk ook wat aan de magere kant. Er mogen er wel twee of drie bij. En dat gaat alleen maar gebeuren als betaalbaarder wordt welk maximumbudget er wordt afgesproken, is nog onduidelijk. Het weer, het blijft nog even zonnig en vannacht blijft het droog. De minima liggen dan rond de 5 graden. Morgen zonnig, maar in het westen meer bewolking. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook zondag is het warm, maar wel wat meer bewolking. Best een drukke avond bij Zedving Gerritsen. Ja, het is drukker dan gebruikelijk, Lara. Het staat nu 450 kilometer... Vooral in het midden en zuiden van het land is er veel vertraging Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zalbommel Nog drie kwartier. De weg is dan wel weer vrij na een ongeluk. De A7 Saandam richting Horen tussen Saandam en Purmerend. 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verderop op de A12 richting de Duitse grens tussen Arnhem Noord en Zevenaar Een half uur. Er staat een auto met pech. En in Limburg op de A76 Belgische grens richting Heerlen tussen Stijn en Misschien een drie kwartier. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Mannen van Nederland, Hans hier. Oh, oh zo krijgen wij hier, meneer. Pardon? Ik ben Hans, hè? Hé, hey, voilà, mannen van Nederland, meneer Rijmers hier. Ziek hoor. Wil je perfecte service? Ga dan naar Oniformijn. In 15 winkels en online. Top tent. Kijk op oniformijn.nl Wauw, wat een heer.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 NPO Radio 1. NOS NTR. Op 29 maart maakte de Kiesraad de definitieve uitslag van het referendum over de wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten bekend. Er zijn 3 miljoen. 317.496 stemmen tegen deze wet uitgebracht. En dat is afgerond 49,44 procent van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. En daarmee stemde een meerderheid van de kiezers tegen de WIF. Lara Rensen. Nieuws en Co. In een raadgevend referendum. Daarom gaat het kabinet de nieuwe inlichtingenwet aanpassen. Volgens premier Rutte wordt daarmee recht gedaan... aan de mensen die tegen de wet hebben gestemd. Wilma Borgman... In Den Haag. De wet gaat gewoon in op 1 mei. Terwijl de kiezers nee hebben gezegd op de vraag, wilt u deze wet? Hoe vindt het kabinet dan toch dat de neestemmers hun zin krijgen? Ja, in het kabinet zeggen ze, het probleem is natuurlijk dat die neestemmers bij dat referendum niet konden invullen waarom ze nee stemden. Dat kan zijn omdat de bevoegdheden van de diensten te veel werden uitgebreid. Dat lijkt een logische gedachte. Maar misschien was het ook juist wel nee, omdat er nog veel meer bevoegdheden bij moesten. Uh, is in die hele campagne rondom het referendum... is natuurlijk heel veel discussie geweest. En daar heeft het kabinet naar geluisterd, zegt Rutte. Er zijn bepaalde uh, zorgen naar voren gekomen in het de debatten, zonder daarmee een interpretatie te willen geven aan de nee-stem. Maar je kunt wel vaststellen dat er bepaalde elementen... in de discussie dominant waren. Laten we eens kijken of we daar toch iets mee kunnen, zodat... Als je dat geheimhartig kan aanpakken, uh, daarmee wellicht ook het draagvlak onder de wet vergroot. Dat is ook weer goed, want zo'n wet gaat weer jaren mee. Ja, wat waren die elementen dan waar die discussie over ging? Dat was dan vooral de vraag: uh, mag die inlichtingendienst straks van iedereen gegevens binnenslepen? Of moet dat heel gericht? Uh, hoe zit het met de buitenlandse inlichtingendiensten die misschien wat minder goed op onze informatie passen dan wij zelf? En hoe lang worden die gegevens eigenlijk bewaard? Volgens het kabinet waren dat de belangrijkste zorgen bij de mensen. En op die onderdelen. Gaat het kabinet die wet dus nu ook aanpassen? Ja, en ruimhartig aanpassen. Dat hoor ik Rutte zeggen. Zijn het echt grote aanpassingen? Ja, dat hangt de politiek vanaf aan wie je dat vraagt, Lara. Bij de linkse oppositie vinden ze in ieder geval van niet. Het zijn verbeteringen, maar wel het minimale van het minimale, zegt GroenLinks bijvoorbeeld. En. Bij de SP zeggen ze dat het kabinet de uitslag van het referendum... hooghartig naast zich neerlegt. Maar bij D66 bijvoorbeeld zijn ze heel tevreden. Het zijn substantiële wijzigingen die echt wat voorstellen, zeggen ze daar. Dat is misschien ook niet zo verbazingwekkend. Het komt een partij die in de vorige kabinetsperiode... nog tegen die wet was natuurlijk heel goed uit... dat ze nu kunnen zeggen dat de wet echt is verbeterd. Echt is veranderd. En dat zegt ook de premier. Ik vind het een behoorlijke stap in de richting van mensen die er zorg over hadden. Ik zeg niet dat je daarmee alles oplost. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet het überhaupt niet doen, hè, die uitbreiding. En daarvan zegt het kabinet, je hebt hem nodig. Omdat, eh, zeker waar het betreft verkeer uit andere landen hier naartoe... en de veiligheid van onze militairen in gebieden daar... vanwege de vernieuwde veranderde technologie, heb je, de technologie, heb je deze techniek nodig. Heeft het kabinet nog overwogen om het referendum ter kennisgeving aan te nemen? Want het is raadgevend. Het is een advies slechts van de bevolking, toch? Ja, dat had gekund. Ze willen tenslotte ook af van dat hele instrument van het raadgevende referendum. Uh, maar zolang dat referendum er nog is, moeten ze de regels volgen. En in die regels staat dat na een nee van de bevolking het kabinet opnieuw naar zo'n wet moet kijken. Maar ja, ze hadden natuurlijk heel goed kunnen zeggen, we hebben dat gedaan, dat opnieuw kijken. Maar we vinden die inlichtingenwet gewoon goed zoals we die hadden gemaakt. We gaan er niks aan veranderen. Maar die keuze heeft het kabinet niet gemaakt. Feit is dat wij niet voor raadplegende referenda zijn. Maar er is er een geweest. En dan kun je natuurlijk blijven stampvoeten willen het niet. En vervolgens stampvoeten, nou hebben ze ook nog tegengestemd. Het is niet zo heel veel zin. Een beetje, een beetje sportief blijven. Uh, en vaststellen dat de kaart ligt zoals ze er ligt. En dan ga je kijken, hoe kun je nou proberen om het draagvlak onder die wet toch zo breed mogelijk te houden. Ja, niet stampvoeten, maar sportief zijn dus, volgens Rutte. CDA en VVD vonden die veranderingen niet zo nodig. Mm -hmm. Waarom zijn zij toch akkoord gegaan? Ja, voor die twee partijen was het vooral belangrijk... dat de wet er gewoon kwam en snel, dat die dus per 1 mei ingaat. En bij het CDA zeggen ze vandaag dat die veranderingen... voor hen eigenlijk helemaal niet zo relevant zijn. Het gaat er dus om dat de wet er komt... en dat de aanpassingen voor de diensten werkbaar zijn. Nou, en die twee voorwaarden is voldaan. En dat geldt eigenlijk ook voor de VVD... Uh, hoewel ze daar wel zeggen dat het logisch is dat het kabinet dit doet. Het is natuurlijk wel politiek een nederige kwestie. Hè? Is het niet ook in dat opzicht een politiek compromis? Ja, dit was in de coalitie wel een probleem natuurlijk... vanwege die verschillende standpunten. Uh, op deze manier is dat probleem uh, opgelost. Maar dat woord compromis, dat wilde Rutte niet overnemen. Ja, je probeert vanuit verschillende opvattingen... tot verstandige besluiten te komen. En compromis is altijd zoiets van dat je dan naar het laatste, het laatste gemene gemiddelde gaat. Soms is een komgebied juist ook iets moois... Iron. Ik vind het eigenlijk wel mooi, toen we gisteren klaar waren... en uh, vandaag ook in het kabinet ermee klaar waren... hadden we zoiets van, ja, hier ligt eigenlijk een goed. Ik ben eigenlijk zelf wel tevreden over. Dus, ja, nou, hoop dat Nederland dat ook goed vindt. Ik vond het wel goed eigenlijk. Ja, hij vond het wel goed eigenlijk in de coalitie. <lacht> is dus uh, iedereen is een beetje blij met dit uh, mooie <lacht> element... dat ze vandaag hebben gecreëerd. Uh, we zullen aanstaande dinsdag weten hoe de rest van de Kamer daarover denkt... want dan is er een debat. En ik voorspel zomaar dat daar toch niet iedereen even enthousiast is... als de premier. Nee, Nou, wij gaan het horen. Wilma, dank je wel weer. Aan de Brabant, want de boswachters... daar lijken wel vuilnismannen. Ze zijn afvaldumpingen... in de buitengebieden spuugzat. Bouwafval, soms drugsafval. Ze komen echt van alles tegen. En daarom dumpten de boswachters... de rotzooi die doorgaans bij hen in het bos wordt... achtergelaten vanochtend op de stoep van het provinciehuis... om te pleiten voor meer toezicht in het bos. Maar een Remmers ging met boswachter... Erik de Jonge van het Brabants landschap... op pad in de buurt van Bergen-op-Zoom... op zoek naar afval. Ja, zeg je, we hebben nog geen twee minuten gereden. Een vogelkooi, een koelbox, bouwafval en trouwens ook heel veel zwerfvel. Nou ja, dit is voor ons dus echt schering en inslag, zoals je ziet. En de kofferbak ligt al vol, of de laadbak moet ik zeggen. Ja, daar past er niet meer bij. En uh, dat geeft wel een beetje aan uh, welke hoeveelheden het omgaat. Wij hebben dit uh, in Brabant zo'n 5000 keer per jaar. Jullie zijn meer afval aan het opruimen dan met natuurbeheer bezig. Nou ja, mijn vak is natuurbeheer en dat is ook mijn taak. Alleen we zijn steeds meer inderdaad met dat gekke afval bezig. Nou, daar worden we echt een beetje pissig van. En plus, het kost ook gewoon heel veel geld. Dat is een uh, oud hekwerkje van de tuin. Ja, precies. Nou ja, er is iemand aan het klussen geweest. Hè? Lekker. Het wordt voorjaar, mensen gaan naar buiten het schuurtje maken. Schuurtje leeg maken. Het een schuurtje leeg, tuin in orde en dan oké, naar het bos toe. Ja, dat is natuurlijk gewoon super asociaal. En uh, ja, de ontvanger is ook eigenaar, dus wij mogen het opruimen. Maar gaat het nou om afval wat per se op jullie terrein ligt? Want ik kan me voorstellen dat het. Dit was net een sloot. Dan denk ik, ja, het is ook Rijkswaterstaat. het is naast de snelweg. Ja, inderdaad. En dat is dus uh, de eigenaar van de grond... is ook eigenaar van het gedumpte afval. En dat is best vaak een dingetje. Want ja, soms ligt het gedeeltelijk bij ons, gedeeltelijk bij de gemeente. En over wat voor kosten hebben we het? Bij een, een dumping heb ik het nog niet eens over XTC-afval. Want dan komt er van alles en nog wat bij. Want dan heb je echt ook milieuverontreiniging vaak. Het, het gaat over tonnen per jaar. We hebben dat niet exact in beeld, helaas. Uh, maar veel tijd en ook veel geld. En ja, dat verschilt heel erg. Als er een paar zakken vallen. is, daar hebben we een speciale container voor... Maar ik heb ook heel vaak bijvoorbeeld kleine hoeveelheden asbest... die mensen zelf gratis kunnen afleveren bij de Milieustraat. Maar, maar ze flikkeren er toch gewoon in de natuur neer. Dat doen ze. En dat is ook een stukje onkunde. Mensen weten vaak niet dat ze het gratis kunnen brengen. En uh, ja, wij kunnen als organisatie dat niet. Wij moeten er wel voor betalen. Is het gebied ook de, te uitgebreid, te uitgestrekt? Het is ook eigenlijk geen doen om s'nachts... ze rijden met een busje ergens heen... Ze, ze donderen wat vaten hier in die greppel achter ons. Geen haan die er naar kraait. Nee, precies. Uh, de per groene toezichthouder zijn er duizenden hectares hier in Brabant. Uh, dus dat is wel een van de redenen waarom het, de, die ruimte er is. Maar ook de politie heeft eigenlijk geen tijd en capaciteit... om in het buitengebied aanwezig te zijn. Dan gaat er toch ook niks veranderen? Ondanks die actie van vanmorgen van jullie. Maar aan die capaciteit kan natuurlijk wel degelijk iets veranderen. En daar kan de provincie ook gewoon toe besluiten. Dus dat signaal hebben we vanmorgen echt af willen geven. Er is heel dringend extra handhaving groen of blauw in het buitengebied nodig. Dat is wel heel bescheiden, hè? Maar goed. Oké, okay, hier weer twee grijze vuilniszakken in het bos. Ja, en een pafal. Denk je? Ja, dat zie ik nu al. Kijk. Rustig zakken. Nou, ik zie het aan de zak al. Ah, ik zie erom. gewoon een zak. Oh, kijk, ja. potgrond. Potgrond met uh, piepschuimkorrels erin. En dat is uh, van hennepteelt. Kijk, de wortels van de planten zitten nog tussen. Nou, dit Ruik is, je uh, het ook? Kijk, hier heb je een afgeknipte plantenstek. Je ruikt het ook al. He. Ja. Dus dit is een uh, vrij bescheiden kwekertje. En die is uh, klaar met kweken. Die rijdt naar het bos. Die kan natuurlijk ook niet naar de Milieustraat, z'n Troep. Nee, valt op hè, met het nummerbordje. Hier nog een zak. Ja, nog één. Nu al die witte uit die potgrond komen. Dat is ook maar ja, de potgrond is toch niet zo erg? Vrouw? Uh, weet jij wat erin zit aan bemestingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen? Ik ook niet. Dus uh, we kunnen dat niet laten liggen. Dat betekent afvoeren. Nou, dit zijn twee zakken. Vorige week had ik een dumping van 120 zakken. Uh, dat is meer, uh, wat, uh, wat meer voorkomt. En uh, ja, wij moeten het meenemen. Als ik het hier achterlaat, weet ik niet wat ik voor, voor chemicalen hier uh, neergooi. Die mannen hoeven zich aan geen enkele regel te houden. Dus ik heb geen idee wat erin zit. Maar als ik soms de kannetjes zie die erbij liggen... dan laat ik dat liever niet in de natuur achter. Dus ze gaan in de laadbak? Ja, deze gaan mee. kan er nog net bij. kan er nog net bij. Maar het is wel een mooie lentedag, dat wel, hè? ondanks oh, het is, alles. Het is heerlijk. In het wordt. is prachtig. Laten we eerlijk zijn. Ja. Maar. Niet eindigen in mineur. Nee, het is, het is prachtige lente, de vogeltjes fluiten. En uh, ja, daar kijken we ook maar naar vandaag. Hè? Nou, vooruit. <laughs> Edwin Gerritsen, heb je nog veel files, op? Ja, zeker. 450 kilometer, het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op, op vrijdag. Uh, veel vertraging is er in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Eveling en Zalbommel... nog drie kwartier na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A12 Utrecht Arnhem tussen Maren en Venendaal een uur. Ook daar is de weg weer vrij na een ongeluk. En in Limburg op de A76 Belgische grens richting Heerlen... tussen Stein en Geleen drie kwartier. De weg is daar weer vrij. Straks dan uh, vieren wij de verjaardag van het meest vertaalde boek... Ter Wereld, na de Bijbel. Wordt vandaag 75 jaar oud... Weet u wat dat is? Wereldberoemde kinderboek Le Petit Prince. Niet verkeerd dit, hè? Mitch Rivers komt uit Rotterdam. Easy way out. Op onze carrière ooit bij Joe Madman en de Sidewalkers. Easy way out is zijn nieuwste single. Tien minuten voor half zes. Het belangrijkste is onzichtbaar voor de ogen. Je moet met je hart zoeken. Kent u die zin? Komt uit het Franse kinderboek Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry. Het verscheen voor het eerst vandaag, precies 75 jaar geleden, op 6 april 1943, en is, ik zei het net al, na de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld. Daarnaast werd het twee keer verfilmd en vormt het een inspiratiebron voor oude en nieuwe Franse artiesten. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. What you don't understand is that if someone loves one flower, it grows on one star. Among all the millions and millions of stars in the sky, it's enough to make him happy to look at the stars. Une rose entre ses mains. Voyageur de l'infini Je le prince de la lumière. Petit prince, mon mouton est prisonnier des ronces. J'ai tout observé du haut de ma branche. Aucune délivrance. Privé d'oxygène et sans réponse. Il ne vit que pour être découpé en grand. Ik geef alleen uw tekening terug. Film niet mooi. Ja, juist wel. Er was eens een kleine prins... die woonde op een planeet die nauwelijks groter was dan hij zelf. Ik dacht niet dat ik ooit iemand zou vinden die wou luisteren naar mijn verhaal. Ja, maar dat was wel zo. De nieuwste Nederlandse boekvertaling verscheen vorig jaar... en is van psycholoog Martine Delvos. Met haar sta ik stil bij de 75e verjaardag van De Kleine Prins... zoals het in het Nederlands heet. Mevrouw Delvos, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd met die jarige. Ja, dank u. Is dit ook voor u een bijzondere dag? Nou, om eerlijk te zijn had ik het niet in de gaten. Oh, echt? Nee. nee. Het Hup. was wel een bijzondere dag en daarom had ik het ook niet in de gaten, denk ik. Het ja, gebeurde ja, ja. van alles, maar dat is oh, heel okay. anders. Dat is, dat is ja. weer een heel ander verhaal. Daar kunnen we een andere keer ja. misschien over praten. En ja. Nu graag over de kleine prins. Uh, die eerste zin hè, net, die is mooi. Hè? Het belangrijkste is onzichtbaar ja. voor de ogen. Je moet met ja. je hart zoeken. Ja, ja. Waar, waar, um, wat, wat betekent De Kleine Prins? Wat, wat, Zo'n zin ook, waar, dat, dat staat voor zoveel meer, hè? Ja, maar dat is ook de reden waarom dat boek zoveel vertaald is. Omdat iedereen vindt daar heel veel zinnen in. Dit is een van de meest beroemde zinnen. Maar er staat zoveel wijsheid in. En wat heel bijzonder is, is dat het helemaal tijdloos is dat je denkt, ja, het is eigenlijk nu ook zo. Mm. Dus je herkent het. En kinderen vinden het heerlijk dat er bijvoorbeeld staat van... Eh, zuchtend. Grote mensen zijn vermoeiend. Die moet je alles uitleggen. Dat vinden ze heerlijk, dat iemand dat gewoon ja. eens even zegt. Ja, hè, Wat een gedoe dat is. Ja. <laughs> ja. Neemt u ons nog even mee? Waar gaat de kleine prins ook alweer over? Nou, De Kleine Prins gaat als verhaal over een piloot die in de woestijn verdwaalt. Verdwaalt omdat hij daar neervalt met zijn vliegtuig. En daar is helemaal niks. En op een gegeven moment is daar de Kleine Prins. Een klein mannetje. En ze gaan kennismaken met elkaar. Ze gaan praten met elkaar. En al in het begin van die communicatie gaat de Kleine Prins eigenlijk... Ja, eigenlijk zonder dat je het merkt, hem een beetje leren communiceren. Dat is echt heel grappig. Nou, ze praten met elkaar. En die kleine prins die wil gewoon ja, bereiken... dat hij uh, weet wat dat is, welk planeet is die en waar zijn de mensen, waar kan hij vrienden maken. En die piloot die moet zijn toestel repareren. En langzamerhand raken ze bevriend. En de kleine prins die heeft dan een hele reis gemaakt... Mm -hmm. En gaat die volwassen piloot vertellen over alle planeten waar hij is geweest. En hoe het daar is. En aan iedere planeet waar hij over vertelt. Dan eh, krijg je een stukje wijsheid mee. Prachtig. En het gaat over fundamentele dingen zoals vriendschap en liefde. Ja, hoe mooi dat ja. is. Is dat iets wat u kunt gebruiken ook in uw praktijk als psycholoog? Zeker. Zeker een van de dingen waar ik het bijvoorbeeld vaak gebruik... dat is misschien wel grappig, want deze week is ook de week van autisme. Ja, weten we. Is omdat ja. er een prachtig verhaal is tussen de vos en de kleine prins. De kleine prins wil dus mensen zoeken, vrienden zoeken en uh, ontdekken. En uh, dat, dat, dat maakt de vos hem duidelijk. Dat je dat niet, niet kan maken zomaar. Dat je ze moet temmen. En dat legt hij zo mooi uit dat ik dat vaak... Laat lezen of voorlees voor mensen die zo wanhopig bezig zijn. van maar Hoe kan ik nou vrienden maken? Mm -hmm. En dan zeg ik nou, de kleine prins die weet echt dat het maken is. Dat vind je niet ergens, dat kan je niet zoeken. Dat moet je maken. Nou, en dat is al zo'n stukje wijsheid over vrienden. Je hebt niet zomaar vrienden. Mm -hmm. ja. En wie kunnen nu het meeste leren van de kleine prins? Kinderen of Jullie? misschien volwassenen ook wel heel veel? Nou, volwassenen meer, denk ik. Legt u dat kinderen. eens uit? Waarom? Nou, het lijkt een boek voor kinderen, maar het is eigenlijk een heel volwassen boek. En het zet alles in de context van uh, verbinding en mm. emotie, ja. Dat als je op de planeet komt van de, van de koning, ja. Ja, dan zegt hij, omdat de kleine prins daar aankomt: ha, een onderdaan. Waarmee meteen de relatie tussen die koning en die prins duidelijk wordt. Maar op die hele planeet zit maar één ding. Een troon met een koning. Wie ben je eigenlijk? Ja. En dan is hij blij als er een onderdaan komt. Ja, ja, ja. ja, en al die dingen. En dat laat de kleine prins dan zien dat al die dingen heel sneu zijn. Ja. Ik vind dit prachtig. Uh, wat heerlijk om met u hierover te praten, mevrouw Delgoos. Hm. Dank u wel. Fijn dat u stil wilde staan bij de 75e verjaardag... van de kleine prins, le petit prince. Martine Delvaux, zij is psycholoog en een vertaalde. Een Nederlandse boekvertaling verscheen vorig jaar van haar hand. Straks zij-instromers. Die moeten het lerarentekort oplossen. Maar de instromers zelf zijn kritisch over de opleiding die ze krijgen. Ons belangrijkste verhaal om zes uur. De Verenigde Staten en China voeren de spanning over de handel steeds verder op. We zetten het zo voor u even op een rij.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 Het is half zes, tijd voor Joris de beneets het internationaal. In Londen is een Nederlandse Somaliër veroordeeld tot acht jaar cel voor terrorisme. Hij wilde in Syrië met IS meevechten en had ook plannen om in Groot-Brittannië aanslagen te plegen. Hij noemde koningin Elizabeth en toenmalig premier Cameron als doelwit. Bij gevechten in het grensgebied tussen Israël en Gaza zijn twee Palestijnen gedood en 150 mensen gewond geraakt. Het is het tweede protest in een week tijd. Bij de vorige betoging vielen zo'n twintig doden. De politie in Italië heeft een voortvluchtige maffiabaas opgepakt. Het is een man van 57 jaar. Hij zou strategisch leider zijn bij de 'Ndrangheta, een misdaadorganisatie uit Calabrië. Hij hield zich schuil in de buurt van een dorpje in het zuiden van Italië. En Dirk Kuyt gaat weer het voetbalveld op. De oud-Fijenoorder was eigenlijk gestopt... maar wordt nu aanvaller bij Quick Boys... waar ze een spitsenprobleem hebben door het wegsturen van Jordi Thijssen. Kuit is ook al assistent-trainer bij de club uit Katwijk. Wat een verhaal, mooi. Jordi, dankjewel. We gaan naar het weer. Gerrit Diemstra. Ik hoor heel veel blije mensen om me heen... over de zon die ze vandaag hebben gezien. kan ik me alles bij voorstellen... Hebben we ook een tijdje op moeten wachten natuurlijk dat mooie, dat mooie weer. En dat mooie weer dat zal ook zeker het weekend uh, voortduren. Een beetje voorproefje hebben we vandaag gehad voor de komende dagen. Vannacht is het overigens droog met uh, nauwelijks wolken. Het wordt 4 tot 7 graden, niet meer zo koud als de afgelopen nacht. En morgen is het dan droog. In het westen zijn er wel wat wolkenvelden, maar in de rest van het land is er veel zon. S'avonds zou er in het zuidwesten en westen een drupje regen kunnen vallen... maar qua hoeveelheden stelt het niks voor... En verder maximumtemperaturen van 18 tot 21 graden. Op de Wadden en dichtbij zee is het wel wat frisser. Op de Wadden een graad of 13, 14. En ja, dichtbij zee een graad of 15. De wind is morgen matig, Windkracht 3 tot 4 uit Zuidoost tot Zuid. En is dat het begin van meer, Gert? Ja, want zondag is het ook een mooie dag. Met dezelfde temperatuur. Wel in de middag kans op een buitje. Maar na het weekend blijft het mooi voorjaarsweer. Het wordt wel wat wisselvalliger op termijn. Vooral dinsdag kan er wat regen vallen. Maar het belangrijkste is dat het ook de rest van de week aangenaam voorjaarsweer wordt. Heel fijn, dankjewel. Edwin Gerritsen, wat zie jij op de weg? Nou, de files nemen nog niet echt af. Er staat nu nog steeds 450 kilometer in totaal. De meeste staan in het midden en zuiden van het land. Het is wat drukker dan gebruikelijk. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Salbommel nog ruim een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen een half uur. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Waterberg en Zevenaar, een half uur. Daar staat nog een auto met pech. De A16 Breda richting Rotterdam voor de drechttunnel. Een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. De A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Afritmaren en Nijkerk. 20 minuten, daar is zojuist een ongeluk gebeurd. Gidem Yuxo, fotograaf van de Volkskrant, onthulde Syrische kinderarbeid in Turkije. Deze meisjes werken voor 50 euro per week. Zes dagen.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 Vier minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Kopen. NPO Radio 1. Het lerarentekort, daar gaan we het over hebben. Dat is een dagelijkse worsteling voor heel veel scholen. De maand april wordt op onze school uh, crisis. Dan gaan er twee mensen met, uh, met zwangerschapsverlof... waar we niemand van buiten kunnen aantrekken omdat die er niet uh, zijn. Iemand die uh, langdurig ziek is hebben op dit moment. Dus die uh, moet vervangen worden. We hebben studiedagen. En alles bij elkaar uh, moeten we denk ik zo... Uh, tweeënhalve ja, baan opvangen met elkaar waar we niemand voor hebben. Dat betekent uh, dat we soms een klas moeten verdelen, soms bellen voor een vervanger, soms de intern begeleider voor de klas gaat, ik voor de klas ga. We sturen natuurlijk nooit groepen naar huis, maar we hebben een periode gehad waarin dat ja, soms wel bijna moest, omdat er gewoon niemand was. Er worden ook zij-instromers ingezet om de tekorten te vullen. In recordtempo worden deze mensen opgeleid... zodat er zo snel, zo snel mogelijk zij voor de klas kunnen staan. Vaak al binnen een jaar. Het is een heel zwaar traject, heel erg intensief... en ja, dat zorgt er toch wel voor dat je binnen een jaar voor de klas kan staan. Het grootste bezwaar is dat mensen veel te snel en veel te vroeg voor de klas komen te staan. En dat doet uiteraard iets met de kwaliteit van onderwijs. Dat is op het moment dat mensen onbevoegd zijn, dus nog geen diploma hebben. Uh, dat is nu al schering en inslag, uh, uh, omdat we het met z'n allen niet gedraaid krijgen. Stagiaires, onderwijsassistenten, maar ook dus die zijinstromer die net begonnen is... heeft al klasseverantwoordelijkheid op sommige plekken. Ja, dat is gewoon iets wat we niet moeten willen. Ik praat hierover door met Lisbeth Verheggen. Zij is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Mevrouw Verheggen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor het, uh, ze zeggen, we zouden dit niet moeten willen. Bent u ook zo kritisch over zij-instromers? Nou, niet zomaar kritisch over zij-instromers. Uh, het leraartekort is een groot probleem. Dat is uh, niet, uh, niet zomaar ontstaan. Maar zij-instromers kunnen wel een deel van de problematiek oplossen. Maar dan moeten we wel zorgen dat ze en goede begeleiding krijgen... en wel de tijd krijgen om hun bevoegdheid, hun diploma ook echt te kunnen halen. Mm -hmm. En dat red je nooit binnen een jaar. Wat is er nodig? Hoeveel tijd hebben ze nodig? Wij hebben een tiental jaar geleden al een keer een afspraak gemaakt... toen we ook tekorten hadden in het onderwijs. Dat het goed is dat als mensen die graag in het onderwijs willen werken... maar uit een werkring komen waar ze wel al een deel uh, van ervaring hebben opgedaan... die van belang is om les te kunnen geven... om met die mensen een traject af te spreken van twee jaar... Mm -hmm. aan de voorkant te kijken of ze ook uh, in staat zijn... om twee, in binnen twee jaar een bevoegdheid te halen, hun diploma te halen. En met die mensen maak je dan een goede kans dat je voor een deel... want het is maar voor een deel dat we dan het probleem kunnen oplossen. Dan moet u denken aan bijvoorbeeld mensen... die al in hun vakgebied uh, werkzaam zijn geweest... maar dat vakgebied nu willen overdragen in het onderwijs. Dus dan hebben ze het onderdeel vak. Kennen ze al heel ja, goed, precies. kennis van het vak. Maar dan moeten ze natuurlijk nog opgeleid worden in de pedagogiek. Dus hoe ga je om met een groep kinderen? Mm -hmm. En in de didactiek, hoe breng je de lesstof over? Maar iemand die dus al heel goed de kennis heeft van het vak hoef je dus daar minder in op te leiden. En dan is het te doen in twee jaar... als mensen echte vaardigheden hebben om dat ook te kunnen doen. En dan kan het helpen om een stukje van het leraartekort op te lossen. Maar ja, de nood is hoog. En wij begrijpen dat sommige zij-instromers... al uh, vrij snel voor de klas komen te staan. Tegelijkertijd denk ik dan, ja, waarom ook niet? Als, het, als, als dat probleem er is... Uh, wie zegt dat het iets doet met de kwaliteit van het onderwijs? Dat het sowieso slecht is daarvoor? Nou, dat is godzijdank in goede uh, onderzoeken internationaal aangetoond. De beste lessen worden gegeven door bevoegde leraren. Ja, dat snap ik. Maar het onze... er is een tekort aan bevoegde leraren. Dus dan, als het nou zo ja, opgelost Ja, maar we... Nee, maar dat is dus dan geen oplossing... Uh, als je mensen te vroeg voor de klas zet, mag je niet de suggestie wekken alsof er dan goed onderwijs wordt gegeven. Dan heb je, ik zeg maar even helemaal niet zo leuk, maar dan heb je een veredelde oppassituatie gecreëerd. En dat is niet de bedoeling van onderwijs. Maar dan gaat u ervan de uit dat overheid... het altijd fout gaat. Dat hoeft toch niet? Nee, nee dat, dat is ook niet waar. Maar het is een beroep. Het is een vak. Hmm. En normaliter moet je daarvoor vier jaar uh, uh, les krijgen om het vak te kunnen uitoefenen. En dan zullen er ongetwijfeld... Uh hele talentvolle mensen zijn die dat in kortere tijd kunnen, maar het lijkt er nu op alsof het de oplossing is om iedereen maar meteen voor de klas te zetten. En dat doet geen recht aan het vak wat je moet geven, maar dat doet vooral geen recht aan het recht op onderwijs wat onze kinderen hebben in dit land. Ja. En het is een illusie om te denken dat je dat inderdaad binnen een jaar even kunt leren. Het is een beroep, een vak waar je voor vier jaar moet worden opgeleid. Ja, ja, oké. Okay. Je, je kan toch in die, er dus binnen inderdaad binnen een jaar ook pedagogisch. en die didactische vaardigheden aanleren. Nee, want dan zou u zeggen dat iedereen dus eigenlijk die er vier jaar over doet, uh, te veel tijd nee, in het onderwijs nee, op een school zeg ik niet. doorbrengt. Nee, nee, dat zeg ik niet. Je hebt dan, hè, dat zijn zij-instromers, dat zijn mensen met al heel veel ervaring op andere vlakken. Die hebben ook heel veel mensenkennis, ze zijn er vaak al wat ouder. Dat is heel anders dan wanneer je, ja, heel sec begint aan zo'n opleiding. Dat, nee, maar daar heeft u een punt. Daarom hebben we ook gezegd, zij hoeven dus ook niet vier volle jaren nog opgeleid te worden. Maar het onderzoek heeft aangetoond dat je binnen twee jaar dan inderdaad op de drie onderdelen van het beroep, you <laughs> kennis, pedagogiek en didactiek, didactiek... inderdaad voldoende opgeleid bent... om je diploma te halen en bevoegd te worden. Okay. En dat is de reden waarom wij zeggen... van maak dat nou echt in een periode van twee jaar. Die mensen staan overigens dan ook al voor de klas... onder begeleiding van een, een uh, bevoegde leerkracht... een collega uit de school. Dus de noodzaak om het heel erg te verengen... naar een paar maanden of een jaar... is er in dat geval ook niet. Maar wij willen echt de kwaliteit blijven leveren... waar onze kinderen recht op hebben... In dit land. En wat, waar denkt u nog meer aan als het gaat om het lerarentekort? Waar liggen nog meer mogelijkheden? Nou, de belangrijkste is natuurlijk dat wij moeten voorkomen... dat leraren, leerkrachten uit het onderwijs weggaan en dat we niet aantrekkelijk genoeg zijn... om nieuwe studenten te werven om de opleiding te gaan doen. En het klinkt eigenlijk misschien wel heel erg plat... maar het gaat dan echt om minder werkdruk en een hoger salaris. En dat is de reden waarom we nog steeds als Algemene Onderwijsbond... samen met de anderen in actie zijn. Want dat is de meest adequate oplossing voor het lerarentekort. Ja, die heeft nog niet echt uw zin gekregen, volgens mij. Voor een deel. We hebben bewerkstelligd dat in ieder geval de geldmiddelen voor de werkdruk niet pas over vier jaar beschikbaar zijn, maar meteen per 1 augustus aanstaande. Dat is een winstpunt. En we zijn nu nog steeds in actie omdat dit kabinet nog geen cent extra heeft uitgegeven voor de salarissen. En dat is echt nodig. Willen we een aantrekkelijk beroep wat het is, namelijk leerkrachten zijn, is een fantastisch beroep. Maar het moet wel gewoon betaald worden, zodat ook mensen in... Uh, in het onderwijs die dingen kunnen doen waar een ander ook recht op en nu heeft. Blijft en dan heb voor die salarissen voor nodig, salarissen, begrijp ik. V voor nu gaat het nog steeds om de salarissen, dat klopt. In Nieuwsuur vanavond nog meer aandacht voor de zij- en stromers... in het onderwijs op NPO 2 om tien uur. Dank u wel, mevrouw Verheggen. Graag gedaan. Het is elf minuten over half zes. Een Nederlandse Somaliër moet in Groot-Brittannië de cel in. Het gaat om uh, Awej S. We gaan snel naar correspondent Tim de Wit in Londen. U hoorde net al iets in het uh, journaal, het bulletin van de NOS. Wat, wat heeft deze Awej gedaan, Tim? Nou, hij is veroordeeld voor het feit dat hij zich bij IS wilde aansluiten in uh, Syrië. Uh, we weten van deze AWIS-S dat hij sinds 2013 in Londen woont. En uh, vorig jaar werd hij hier in Groot-Brittannië op het vliegveld aangehouden... op het moment dat hij via Turkije, via Istanbul uh, ah. naar Syrië wilde vliegen. En daar staat hier een fikse gevangenisstraf op in Groot-Brittannië... want hij is veroordeeld tot acht jaar cel uh, en ook nog eens vier jaar voorwaardelijk. En op zich is dat best opmerkelijk, want heel vaak komt dat ook weer niet voor... dat iemand wordt veroordeeld voor het feit dat hij op het punt staat om zich bij IS uh, aan te sluiten. Uh, zoals gezegd, vorig jaar speelde hij met die gedachten... en ja, de Britse regering heeft daar in het verleden al de, de straffen flink voor verhoogd. En vandaar dat hij dus, uh, ondanks dat hij dus nog voor IS, uh, niet voor IS heeft gevochten... of iets dergelijks, maar het feit dat, hij, uh, dat er genoeg concrete aanwijzingen waren... dat hij zich daarbij ging aansluiten, betekent nu dat hij acht jaar de cel in moet. En, en wat weet je verder over hem? Nou, we weten dat hij inderdaad dus een Nederlandse link heeft. Uh, hij is in Somalië geboren, maar op een gegeven moment naar Nederland verhuisd. Daar heeft hij in Breda gewoond. Uh, daar woont zijn vrouw ook nog. En heeft hij uh, vijf kinderen ook, uh, die dus allemaal in Nederland wonen. En hij kwam uh, zo'n vijf jaar geleden in Londen terecht... omdat hij een baan zocht uh, en snel geld wilde verdienen. Uh, het schijnt dat hij gewerkt heeft in een internetcafé... en ook als uh, postbezorger. Maar tegelijkertijd is hij hier in Londen ook in aanraking gekomen... met uh, radicale moslims. Is hij geradicaliseerd? is uh, gebleken uit de rechtszaak die de afgelopen tijd uh, is geweest. Uh, ook heeft hij verschillende uh, contacten online gehad. Uh, daaruit is ook gebleken dat hij hele concrete uh, contacten... met mensen in IS-gebied uh, had. En dat is ook de manier waarop de Britse politie... hem op het spoor is gekomen uiteindelijk. En nog wel wat opmerkelijks is dat tijdens de rechtszaak is gebleken... dat hij ook wel behoorlijke waanbeelden of in ieder geval heftige fantasieën had. Want er zijn allerlei WhatsApp-berichten opgedoken... waarin hij bijvoorbeeld aankondigde dat hij de koningin wilde vermoorden, koningin Elizabeth. Eh, dat hij speelde met de gedachte om een aanslag te plegen... op de vorige premier, dat was Cameron. En eh, zelfs had hij de gedachte om met een automatisch wapen... op voetbalfans van Tottenham Hotspur in te lopen... Eh, vanwege het feit dat Tottenham bekend staat als een Joodse voetbalclub. Dus er komt dan niet een heel prettig beeld over hem naar boven. Tenminste, dat, dat is wat we tijdens de rechtszaak hier gehoord hebben... afgelopen maanden. En dat heeft hij geschreven in apps. En daar is hij niet voor veroordeeld, voor die extreme... Gedachte, uh, ideeën. Nee, dat is wel interessant. En dat is ook wat de rechter zei. Uh, hoe verwerpelijk deze fantasieën ook zijn... daarvoor kan ik hem niet uh, veroordelen. Want het alleen versturen van zo'n bericht... is blijkbaar niet voldoende om, om iemand te kunnen opsluiten. Uh, maar het feit dat wel is aangetoond dat hij zich bij IS wilde aansluiten... dat die afspraken er waren, uh, dat stond natuurlijk allemaal zwarte, uh, zwart op wit. Dat was uh, voor de rechter wel voldoende. En dat is dus ook de reden dat hij nu acht jaar de cel in moet. Dat is een lange tijd. Dankjewel, Tim de Wit vanuit Londen. We kijken nog even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerrit, hoe is het inmiddels op de weg? Ja, de files nemen nog steeds niet af, Lara. Er gebeuren steeds weer opnieuw ongelukken. De meeste vertraging is er op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Nieuwegein en Zaltbommel, drie kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Hoek en Zwijndrecht, een half uur. En op de A28 Utrecht richting Zwolle... voor Hoeverlaken, ruim twintig minuten. Testing, one, two, one. Het is kwart voor zes en het is vrijdag 6 april... en zoals vaker op dit tijdstip op vrijdag... zo aan het eind van de week gaan we naar live muziek -nieuws en nieuws Met Vandaag Van Wijk, Amsterdamse singer-songwriter... met Nieuw-Zeelandse roots. Welkom. Dank je. Um, Christine, je bent hier samen met uh, producer-gitarist Rijer Zwart... en zangeres Marjolein van der Klauw. Ik zou heel graag willen jullie gewoon gelijk laten horen... Uh, wat voor moois jullie maken. Zullen we dat doen? Dat is goed. Wat ga je zingen? Ik ga aan een uh, an average woman. I'm an average woman. Some girls build towers And others dig deep Some pray to angels Some wait and see Some girls stay quiet Some scream in your face And Some kill their darlings And Some hesitate And I I was an ever-rich woman Try to do good, and I try to be kind, and I kept my head above water most of the time. fire Some stick to their guns Some dance on the tables And have all your fun Some girls have answers Some retaliate Some take on oceans And some take on fate And I to be kind Struggled and failed And I laughed at your jokes And I came to your aid When you needed me most And I screamed like a fury In the day The night, and curled up beside you to make right. And some girls build towers, and others dig deep, and some pray. To angels. Some way and say. Zo, dat is mooi. Gebeurt wel eens hoor dat ik kippenvel op mijn armen heb, en dat is weer het geval. <tie> Fijn, dankjewel Dank je. voor ja. dit nummer. Um, An average woman is de titelsong van je eerste volwaardige album Eerder verschenen EP 10 Legs. Waar gaat het lied over? An average woman. Mm -hmm. Ja, ik, de, het gaat over meer dingen, denk ik. Maar ik denk één belangrijk ding voor mij is dat ik zo gek werd van het bombardement van supervrouwen. wat he, elke dag op je afkomt. En alsof, alsof ieder, iedereen. In de bladen, even... onder andere bedoel je, en op hm? tv. In de bladen en op tv. In de bladen, op tv. Er wordt continu een soort beeld geschept. van dat, dat uh, vrouwen die een stem hebben. dat die soort. Um, uh, ja, dat die op alle fronten heel uh, super moeten zijn. Hm. En dat wil ik helemaal niet. En dat ben ik ook niet. Ik ben een gewone vrouw. En dus dat. Daar wilde ik een soort antwoord op vinden. Het is dus een beetje een soort verzet tegen die soort monocultuur van dat soort powervrouwen mm. gebeuren. wat zo Supervrouwen, af... ja. ja. Terwijl je... Dat is een deel. Ja. Ik heb ook nog twee andere delen. Maar... Oh ja, <laughs> nou dan moeten mensen maar nog een keer luisteren naar het nummer. Het is kennelijk heel gelaagd. Uh, is, is dit sowieso um, hoe je vrouw bent een belangrijk thema in je liedjes? Ja, hoe ik je de wereld ervaring van vrouwen, dat dat heel belangrijk is. Dat ik me altijd afvraag, ik heb geschiedenis gestudeerd. Mm. Er zijn natuurlijk heel veel stemmen van vrouwen in de geschiedenis verdwenen. Dus ik vroeg me altijd af, waar zijn die stemmen gebleven? En of wat is daarmee gebeurd? En welke verhalen zijn er door de geschiedenis heen blijven bestaan? En welke zijn er verdwenen? Of welke zijn ja, overschreeuwd? Of, dus ik ben wel op zoek gegaan naar die stemmen, denk ik. Dat dat wel een soort thema is. Want ik denk dat we de beelden die we vasthouden, of de iconen die we hebben, dat zijn natuurlijk ook, weet je, die verhalen zijn ook niet in één keer ontstaan. Zijn er zijn hmm. ook altijd verhalen bijgekomen. En ik denk dat ik dat met deze plaat ook wel geprobeerd heb om ja de soort lijnen aan toe te voegen, of, mooi, ja, of verdwenen stemmen weer. En is de jouw artiestennaam ook een eerbetoon aan een vrouw? Want ik begreep net van de producer dat dat ja, te maken heeft met ja, dat is de, de van mijn oma. Ja, ook want een krachtige vrouw. Normaal of niet? vinden dat de namen van vrouwen verdwijnen. Ja. En, uh, Jij en dacht mijn... dat gaat niet gebeuren. Nou, dat dacht ik niet. En met label, want ik heb het zelf uitgebracht met mijn eigen label. En dat heet ook Made in Name Records. Dus dat vond ik zelf ook een, een interessante zoektocht... Naar, waar, naar waarom dat zo is of hoe we daarmee hoe we dat recht breien. Ja, zeg maar. mooi. Uh, een fanwijk -like dus. Of moet ik vanwijk zeggen? Nou, het is vanwijk. Maar in het Engels zeggen ze altijd Fanwick. Fanwick oh ja. <laughs> fanwijk. Prachtig. Uh, kunnen jullie nog wat voor ons spelen? Wij kunnen zeker nog wat spelen. Graag. Wat gaan jullie dan spelen? To Feel Free. Oké. Okay.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 Sometimes it's easy To feel free Sometimes it hurts But darling you can And lean on me And I'll be You're soldier You're all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 Feel free. Sometimes it hurts, but darling, you came and lean on me, and I'll be. Let go. Let go. Let go. Let go. Prachtig, heel mooi. Dank Morgen zijn jullie te horen hè, en te zien. Op in Rotterdam. Rotterdam ja. pop-up 010. Nieuwe album is verkrijgbaar, dus als u meer wilt van, van Wijk... dan kan dat. Christine Oele, Marjolein van der Klauw en Rijer Zwart. Dank voor jullie komst, je hebt er groot plezier mee gedaan. Straks in Nieuws en Co. Dreigende taal over en weer. China en de Verenigde Staten raken steeds verder van elkaar af... in wat toch echt een handelsoorlog lijkt. Straks dus meer. NTO Radio 1. Hongarije gaat zondag naar de Stembus. Kan Orbán nog wel van de troon gestoten worden? Nou, De boodschap is duidelijk. Stem op mij, Orbán. Dan blijf je veilig aan de goede kant van het hek. Is de ultra-rechtse partij Jobbik de reddende engel of de wolf in schaapskleren? Ik denk dat dit wel ongeveer de laatste kans is... om nog te stemmen voor iets wat niet op dictatuur gaat lijken. Europa-correspondent Tijn Sade, Zelfs linkse intellectuelen in Hongarije roepen nu op... om een tactische stem uit te brengen op Jobbik. Op zoek naar antwoorden in Budapest. Zometeen om 7 uur in Bureau Buitenland. Op NPO Radio.